In Singapore en op Bali zijn honderden Nederlanders gestrand... omdat de KLM voor vandaag de vluchten tussen Bali en Singapore heeft geschrapt. Dat heeft te maken met de uitbarsting van een vulkaan in Oost-Java. Daardoor kan er niet worden gevlogen op Bali. Voor de komende dagen zijn nog geen besluiten genomen. Vanwege de uitbarsting zijn vier luchthavens gesloten. Niet alleen op Bali, maar ook één op Lombok en twee vliegvelden op Java. VND is voor zeker vier jaar uit de geldzorgen. De Amerikaanse eigenaar Sun Capital investeert nog eens 47 miljoen euro in de warehuisketen en koopt zo de banken uit. De investeringsmaatschappij had dit jaar al ruim 200 miljoen euro in VND gestoken om te voorkomen dat het bedrijf failliet zou gaan. Volgens de topman van de VND bemoeiden de banken zich te veel met het bedrijf omdat ze er geld in hadden gestoken. Daardoor had de top naar eigen zeggen te weinig bewegingsvrijheid. In Bangladesh zijn zeker 22 mensen omgekomen toen ze door een menigte onder de voet werden gelopen. Ze waren naar het huis van een zakenman gekomen die vanwege de ramadan gratis kleding wilde uitdelen. Toen het hek open ging was het zo dringen dat mensen vielen en werden vertrapt. Het weer in Twente was het vannacht aan de grond min 1,3. En ook in Brabant kwam de temperatuur dicht bij het vriespunt. Nu warmt het snel op. Bij volop zon is het vanmiddag 20 tot 24 graden.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 Er staat file op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort. In beide richtingen 2 kilometer bij Muiden omdat de brug daar open staat. De A2 utrecht en Bos bij Kerkdriel 3 eh, kilometer door een ongeluk. De A9 dan Amstelveen-Alkmaar bij Knoopend Velsen 4 kilometer. Ook daar staat de brug open dus dat levert ook de andere kant op file op. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Lexmond 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Flat on my face I pick myself up And get back in the race That's life. That's life I tell you, I can't deny it I thought of quitting, baby But my heart just ain't gonna buy it And if I didn't think it was worth One single try Jump right on a big bird and then In a big ball and die, my, my... Frank Sanatra, heerlijke muziek, gekozen door André Jansen, onze gast van vandaag. Vanmorgen om zes uur opgestaan om uit Veendam naar deze studio in Zandvoort te komen... Samen met Klaas Koper, die we vorige week ook hoorden... 85 jaar de grote promotor van het wielrennen in Zandvoort. En hij vindt het zo leuk dat je altijd zijn leeftijd noemt, hè? Ja, maar dat mag ook wel. Maar moet je luisteren. Ik heb nog nooit iemand gezien van 85 die er zo goed uitziet. Nee, dat is waar. En dat ik moet door het fietsen komen. Ik dat ik er ook heel trots op ben. Maar ja. was vorige maar week een hele goede verzorging. dat scheelt natuurlijk wel, hè? Wist je dat hij vorige week jarig was? In ja, ja, ja, ja. Weet je wat hij kreeg voor zijn verjaardag? Geen flauw idee. Een e-bike? Nee. Ik twee keer en, en dat zijn de mannen die de snelheid breken op de weg. <laughs> nee, ik ben er heel blij mee. Er zijn gelukkig geen van... camera's ja. in Zandvoort. Want anders ga je er iedere keer op. Nou. De, de, de, de oude Goesting is weer terug namelijk deze fiets. Uh, dat heerlijk, heerlijk. Over oude Goesting gesproken. Uh, in 1968 was ik net klaar met de middelbare school. Had ik een klein amietje. En ik heb de tour gevolgd. Oh. En als je dus ook op de beelden kijkt waar Jan Jansen die... Uh, die overwinning haalt, daar sta ik dus achter. Oh prachtig. Ja, dat is echt hartstikke leuk. Maar, dat was een, maar hij was vriend met Franco Bitossi. Ik kreeg die blauwe trui van Bitossi. Dat zal ik ook nooit meer vergeten. Die heb ik nog. Helemaal natuurlijk vergaan, zo'n nee, beetje. Ja. Maar Mooi. hartstikke leuk. Bij Jan Jansen in de showroom hangt Nederlandse eerste gele trui uitgestald. En de mensen hebben hem misschien gisteravond ook op de televisie ja. gezien. Dat was een trui, dat kon eigenlijk niet natuurlijk. Hè? Nee. heel raar vergeleken met wat ze nu hebben. Ja. Een wolle trui met één sponsornaam. Op de truien van de PDM-ploeg in de Tour stonden negen sponsors. Ook de klassementstruien ondergingen in 1989 een hele verandering. De gele trui droeg voor het eerst niet meer met de initiale HD van Henri de Grange. Op de gele trui is nu een moderne wereldkaart aangebracht. De afbeelding is gemaakt door de Italiaanse kunstschilder Mario Schifano. De trui voor de bergkoning veranderde ook... En de groene trui is versierd met een bos pijlen geweest. En een, dat is een symbool voor de snelheid. En de rode trui is opgesierd met wielen in de vorm van vuurballen. Die rode trui is er niet meer. Dat is wel jammer eigenlijk. De combinatietrui is ook verdwenen. En dat is een, een samenstelling geweest van vier andere truien. De witte trui is helemaal verdwenen. Net als trouwens de groene petten voor het ploegenklassement op punten. Jan Jansen. 1968. Voor mij nog steeds een dag als gisteren. Fantastisch was dat het was natuurlijk uh, onvoorstelbaar en ongelooflijk... dat de Nederlander de Tour ging winnen. En we zijn ermee opgegroeid met Jan Kortaar aan de radio. We, zijn, uh, we gingen de krant kopen. We gingen om de hoek kijken bij de sigarenwinkel... of er al iets ja. bekend was. He, we hebben het allemaal beleefd... zoals wij hier een paar dagen ouder bij elkaar zitten. En dat moment dat Jan Jansen de Tour won... dat is natuurlijk, ja, dat zullen we nooit meer vergeten. En ik ben heel erg blij dat uh, Jan zelf uh, weer gezond is. Ja, en fantastisch. Dat, uh, iedereen maakte zich ernstig zorgen. En hij zelf het meeste natuurlijk. En hij is gelukkig in, uh, in de remissie. En het, is, het is goed gekomen. En over goed uitzien gesproken. Die ziet er ook goed uit, Klaas. Ik heb in uh, 79 de ronde van Israël met Jan Jansen gereden. Dat heb je verteld vorige week. Ja, geweldige kerel is hij. Ja, dat is een fantastische man. Ja, geweldig. Ik denk... Dat ja, niemand weet Er wordt tegenwoordig alleen maar over doping gesproken. Hè? Het halve peloton zit weer onder. En ze doen het nou in lagere doseringen. En ze maskeren het allemaal prachtig. Maar weten jullie het geheim achter de winst van Jan Jansen? Ik heb geen idee. Jij ook Nee, ik klaar? zou het niet weten. Nou, ik ga het je vertellen. Heel vaak hadden we in de, in de tour gasten. Hè? Willy Alberti, Ron Brandstede, Jan Jansen. Die kwamen dan over. En dan zaten we s'avonds met z'n veertig. Vijftig man aan tafel te eten. Ontzettend gezellig. En um, daar vertelde Jan het geheim. Hij won de Ronde van Frankrijk in 1968 op espresso. Hij zegt, mijn haar stond recht overeind. En dat is de reden dat ik gewonnen heb. Dat ja. is <laughs> een mooi verhaal, ja, een Prachtig verhaal, natuurlijk. Oké, okay, we draaien vandaag muziek van uh, André Jansen, de broer van, De ontbroerde broer van, hè? Ach, dat was <laughs> misschien een vergissing. John Denver staat erop. Calypso.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 We're Letting it be Bij mij de naam Cousteau naar boven. Ja, Cousteau. De beroemde natuurfilms altijd. Hij ja, ja. was een van de eerste die de hele wereld doorging met, uh, om ons via het medium televisie iets over de natuur te vertellen. En daar en... gaat Mijn telefoon, we hebben een bellen. Je op... bent live in de uitzending. Oh nee, ja. het was nee, helemaal niet doen hoor. Druk We gaan het hebben over bijnamen in de Ronde van Frankrijk. In de geschiedenis van het wielrennen hebben twee coureurs tot adelaar gebracht. Frederico Bahamantis, die niet kon tijdrijden en dalen, maar klimmen des te meer. En dat werd de. Adelaar van Toledo. Heel gisteren 87 goed. geworden. Heel goed hè? Oh, mooi, hè? Ook mooi, hè? een Nederlander werd tot Adelaar gegeven. Ja, Weet jij dat, Klaas? Nee. Harm Ottebros, de zo verrassende wereldkampioen. De ja. Adelaar van Hogerheide. Heel goed. Veel bekende renners hebben illustere bijnamen gekregen... en leven ook na hun dood voort in de associatie met hun eretitel Fausto Coppi. Zal altijd de... Campionissimo blijven. Ja, heel Campionissimo. Ja. Ja, en Hugo Coblet, nooit lelijk. Nee. Nee. Hugo. <laughs> Mooi werd Hugo. Werd nog altijd de kleine Caran. Mooi Hugo ook. Wow. Ja, mooie Hugo. Nou, dan gaan we kijken of jullie het nog weten. Lucien Amar. Lucien Amar. niet, Lulu. De Colos. Phil Anderson. Uh, Oké, okay, okay, de uh, kangaroo. Ja, uh, heel yeah. goed. Skippy, Skippy, Skippy, de kangaroo. L'amiche. Henri Anglade. Uh, Henri. Cœur? Nee, Napoleon. <laughs> Napoleon. <laughs> Jacques Anquetil. Uh, monsieur Chrono. Meneer de boekhouder, ja. En uh, meneer Jacques, uh, Jacques uh, hè? Monsieur Jacques. Uh, monsieur Chrono. Chrono, uh, in okay, France, yeah. ja, de, Gino Bartali. Uh, Gino Bartali. Voor... Ja, de fietsende monnik. Ja, in het Nederlands, ja. Jean-René Bernodot. La Bernode. Uh, even kijken of we nog een... Guido Bontempi, die weet je. Guido Bontempi, hij is mijn vriend op Facebook. Ja. Uh, de Buffel. De Buffel, heel goed. Hein van Brene Tarzan. Ja, Tarzan. ja, ja. keurig. <laughs> uh, breu? Nee. De Vlo van St. Gallen. Oh, en dan, die moeten jullie kennen. Charlie Gold, Nee. De engel van, engel. Het, ja, van het Rotsgebergte. Ja. En Jan Jansen? De Kromme. Ja, of de gebrilde Nooddorper. De gebrilde Nooddorper. Ja. Oké. Okay. Jongens, de ronde van Frankrijk. Vier dagen, vier dagen verschillende gele trui dragen. De tweede was Cancellara. in die prachtige etap naar Niels Jans. Dat was mooi, hè? Dat was geweldig mooi, dan kregen we Antwerpen, oei, daar zou Dumoulin wel even het geel pakken. Dat was Wat was dat, jammer hè? Ja, dat was zonde, dat was eeuwig zonde. Nou, en ik verbaas ja. me steeds meer, uh, je noemde net even de gekleurde trui... maar de witte trui zit er natuurlijk nog ja, op. Die is, ja, die zit er wel. wel. En die heeft, tot zijn grote verbazing, Peter Sagan. Ja, ja, dat is... En je moet één ding weten, en we hadden het eerder over, WAF. Uh, twee jaar geleden, bijna drie jaar geleden, toen ik mee begon... Ging hij in het voorjaar ineens hard fietsen? En wie heb ik s'nachts ineens opwaf? Peter Sagan. Oh, en die beetje Engels. Zijn broer hielp er nog bij. Maar die zaten s'avonds avonds op de kamer. Een beetje te dollen. En die hebben altijd zo'n plankje, noem ik dat altijd. Zo'n iPhone. Ja. E en die zitten ermee te dollen. Ik heb hele gesprekken met hem gehad. Hele nachten. En uh, hij, als hij wint, wil hij altijd graag. Hij, hij heeft graag donuts. Hij heeft graag root beer. <lacht> dus gemberbier. En die Sagan. Gisteren werd hij dus weer tweede. Maar denk jij dat hij, toen zijn vriend Stibar, de Tsjech ja, ja, Stibar... Ja, ja, ja, ja, ja, ja. en de Slovaak Sagan, denk je dat hij achter elkaar aanrijden, Helemaal niet. Wel, nee. Nee. Dus Sagan werd gewoon weer tweede. Ik krijg maar zo altijd de indruk dat hij de dirigent is. Nou win jij, en nou win jij, en nou win jij. Ja. En die Stibar, die die oude veldrijder, dat is zijn eerste toeren. Vergis je niet. Het is een, uh, ook een gigant van een wielrenner. En die gaat ons nog uh, leuke dingen laten zien. En uh, volgend voorjaar uh, maak je borst maar nat. Ja, ja hoor, en Sagan wint vandaag. Let op mijn woorden. Ach, maar de ik... rode rugnummer, heeft dat nu een andere betekenis gekregen? Nou ja, voor de meest strijdlustige, de meest dappere renner. Ja. En ja, vroeger voor. was het altijd voor de laatste renner in het ja, algemeen klassement. Dat is niet meer, meer, meer. hè? Nee, nee. Nee. Nee. Nee. Ken je die anekdote die Rini Wachmans belt me op een bepaald moment? En uh, die zegt, André wat mij overkomt... Hij zegt, ik krijg een telefoontje ik zit in een vergadering. Ik kreeg een vergadering, telefoontje van Frits Hogerheide. Twee keer de rode lantaarn in de Tour de France geweest. En Frits zegt, Rini, ik heb het slecht. Kom, me helpen. Rini stapt in de auto, die schorst de vergadering. Hij zegt, ik ben weg, want mijn oude vriend Frits, die ga ik helpen. Hij komt bij het huis van Frits, de voordeur staat open. Hij komt binnen en daar zit Frits in een stoel met de telefoon in zijn hand. Dood. Oh, dat vertelt Rini ja. mij. Ja. En dat zijn van die dingen... Dini heeft natuurlijk de juiste dingen gedaan op dat moment... en alles is naar behoren afgewikkeld. Maar stel je eens voor, ik krijg zo'n ja, telefoontje. En het is natuurlijk iets historisch dat dat daar gebeurt. En we hebben met alle pietijd natuurlijk voor, voor de rest Frits Hoogrijden... geëerd en gerespecteerd. Maar stel je eens voor, dat is nog eens een anekdote. Ik zou je vertellen, wij eten elke maandagavond uh, eten we bij Nuf. Dat hebben ze dan een speciaal minuutje En dan komt elke maandagavond komt er een man binnen, dat is net Rini wachtman. Precies, ook die witte kuif. Ja. <laughs> ik zeg nou, daar komt Rini weer aan. kan gewoon niet mis. Ik kan een broer van hem zijn. Ja, nou, het is een mooi verhaal ook van, uh, van Rini... dat op een gegeven moment in de ronde van Italië... hij reed voor ja. Maar die andere... Molteni toen, geloof ik. Molteni. Maar ook Motta, die was een concurrent op dat moment... die, die kon in het uh, roze komen... Maar een, hij was weg, Rini, met een ploegenoot van uh, Gimondi. Maar Gimondi en Motta, die waren voor de overwinning aan het strijden. En op een gegeven moment hoorde Rini, Rini van de rechterkant roepen... Sinistra! Dus die Italiaan ging gauw naar links. En Rini die kreeg een handvol met punaises voor zijn wiel gegooid. Kreeg twee lekke banden. Want door die witte bles op zijn hoofd... hij leek nogal op Gianni Motta. Ze dachten <lacht> dat Rini het was. Dus die had twee lekke banden. En die andere gozer die was weg als de microfoons niet openstaan... gaat het ook nog over wielrennen hier in de Watertoren Sport. We zitten in het tweede uur en we luisteren naar Klaas Kopen, Zandvoerter. 85 jaar geworden vorige week. En naar André Jansen, de broer van, zeg ik maar steeds. En die heeft vandaag de muziek uitgekozen. En nu ga ik hem iets vragen. Waarom Stefan Roeska? Stefan Roeska komt uit Maramures uit uh, Roemenië... De noordoostelijke hoek van het land. Tegen de Oekraïne aangelegen. En Stefan Roeske... Maramures is een heel specifiek gebied. Daar komt mijn huidige vrouw vandaan... die ook inmiddels al twintig jaar mijn vrouw is. En Stefan Roeske is een, een zanger uit een heel klein dorpje... En die uh, is op een bepaald moment in Canada gaan wonen... maar altijd blijven zingen. En ieder jaar komt hij nog naar Roemenië om concerten te geven... tijdens uh, de kerstperiode, wat de gelovige, zeer gelovige Roemeense ja, ja. bevolking... altijd uh, graag hoort. De man heeft een stem die dwars door je heen gaat. En wij kennen hem, mijn vrouw en ik. En hij heeft een aantal melodieën gemaakt... Stefan Roeske, een, uh, ja, wat mij betreft, mag het een wereldster worden. En, uh, ja. Heel even over een heel andere sport. Want je noemde net je vrouw en je twee kinderen. Je zoon, die speelt bij GVJV. Daar doe je ook van alles voor, trouwens. Hè? Ja, van GVJV heb ik het zelfs voor elkaar gekregen om nu uh, Real Madrid... Met de voetbalschool nu op 10 augustus naar Groningen te krijgen. Dat was nogal wat. En alle jeugd met hun papa's en hun opa's. Die komen allemaal echt getraind worden door Real Madrid. Voetballers bij GVAV. De moeder GVAV van FC Groningen. En mijn zoon die speelt dan komend jaar voor het eerst bij de B-junioren. Spelen landelijk op landelijk Derde niveau. Derde divisie. Derde divisie. Knap hier. hoor. Ja, en nou, André is onderdeel van een. Uitstekend team, een perfecte trainer. En uh, Ronald Duut. En zijn voormalige trainer zijn bij de Koninklijke HFC, waar jij ook trainer bent, ja, Bas ja. Veldman. Ja, en leuk. Uh, nou ja, André is een. Uh, ik maak al jaren, uh, vanaf dat hij is begonnen met uh, voetballen, maak ik filmpjes van de wedstrijden en ook uh, stukjes daaruit. Toen zeiden ze een jaar of acht, negen geleden, zeiden, dat was Facebook, was YouTube was nieuw. Dat bestaat nog maar pas hoor. He, dat moeten we ons wel realiseren. Dus ik dat er, iemand vroeg mij een keer... ik filmde mijn zoon... <lacht> en toen zeiden ze: kan ik dat ook een keer zien? Ik zei, nou weet je wat... ik probeer dat op YouTube dat te op, zetten... Ja. en ja. sinds die tijd doe ik dat dus continu... al die wedstrijden stel ik daarop... dan knip ik stukjes eruit... en de mooie momenten van die wedstrijden... kan iedereen delen... dus opa en oma in Australië kunnen het ook zien... En uh, we hebben al dingen gehad dat er mensen op vakantie waren... familieleden van een van de spelers. Die zat in Zuid-Amerika. En dus morgens krijg ik een bericht van nou, we hebben het gezien. Mooi, mooi. Dat, ja, dat... Dus oma, in, eh, of, oma die, of opa die gewoon niet kan komen... die kan toch genieten van de kleinzoon van de film. En na leuk. mij zijn heel veel mensen het gaan doen. De wereld is heel klein. Opmerkelijk is dat jouw zoon niet jouw wielengenen heeft... maar voetbalt. Maar niet zo erg slecht, hè? Want... Nou, uh, hij is ge, gevraagd om uh, naar AS Roma te gaan. Op zijn leeftijd? Ja, als 14-jarige. Die hadden daar die filmpjes al gezien. Zijn oom en eigenlijk de hele familie van mijn uh, echtgenoten... die wonen inmiddels in Rome. En uh, die kijken altijd naar die filmpjes. Die zeggen van ja, maar die moet... Uh, Een <tie> uh, broer van mijn vrouw, dus is de oom van uh, André Junior... die uh, is daar bouwer, die doet al die verbouwingen... Van die huizen van die rijke voetballers en trainers en van AS Roma. En die zeiden allemaal van, joh, dat joch die kan echt voetballen. Hij kan zo komen. Het liefst nu. En wacht even, dat kind is 14 jaar. Ziet er wel stevig uit. Maar nou, je eerst even zijn school afmaken. En dan we gewoon allemaal, alles komt wel. En rustig aan doen. Maar het is natuurlijk gewoon leuk om zo'n kind, heeft talent, men zegt dat... En dat zegt iedereen van zijn zoon. Dus maar heel verstandig dat je hem hier houdt. Want wat nu goed is, is over drie, vier jaar ook nog goed. Of beter zelfs. Absoluut. Het zou mij niets verbazen als onze technicus van vandaag, Maurice... als die gevonden heeft van Stefan Ruska... Un kopak Un copacuflor. Een dat boom met bloemen. Een boom met bloemen. Een magnolia eigenlijk, zingt hij. Die heb je, Maurice, hè? Daar Tuurlijk.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 Un copac cu flori Un copac cu flori Și un de cer Un copac cu flori Este tot ce vă ofer Un copac cu flori Să vă Godeal. de burgum deskis deschis noaptea pe când voi visa sfin de floare cutrea Ya paradis n-vistoar de voi imaginați că există cu adevărat Nu mai ții iubita mea nu atari la ce am de loc să te pot îmbrățișa Che arde inima mea lasam doar acest noroc să înfloresc la poarta ta Un copac cu no. Ik wil dat weten. Ik ben kopot, En ik een gobak tof looi, je het tot je wil Een gobak tof looi, saba poten bracht Een hasta este día mea. uit Roemenië. En dat komt omdat de vrouw... van André Jansen, onze gast van vandaag... uit Roemenië komt. Maar nu... lerares wiskunde is hier, hè? Ja, uh, we kwamen in 2005... naar Nederland. Uh, mijn moeder was... stervende En... Uh, ik moest met de kinderen... snel naar Nederland toe komen. En... Uh, ja, wat gebeurt er dan met... Uh, zo'n oudje, hè? Yeah. Excuus, maar ze was yeah. 85. Ja. Dank klaas. <laughs> <laughs> uh, Die knapt op. En ze knapte helemaal op. Maar, nou... Een paar weken was de kerstvakantie dus voorbij. Dus de kinderen moesten terug naar school in Roemenië. Toen heb ik tegen de kinderen gezegd, die waren toen vijf en acht jaar, vier en acht jaar. Wat willen jullie? En we zaten in het huis van mijn moeder. Nou zeiden ze, we willen graag in Nederland naar school dan. Nou, dan maar naar school. En dat hebben we gedaan. En de kinderen, toen hebben we ze voor de keus gesteld. Nou, toen moeder alsnog overleed... Gaan we nou terug naar Roemenië of willen jullie hier blijven? Toen zei ze nou, we willen graag hier blijven. Maar ja, ik had bedrijven gehad in Roemenië... en ik had tegenslag gehad. Ik heb te maken gehad met hele grote corruptie... maar dat is een heel ander verhaal. En uh, ik had natuurlijk met mijn huidige vrouw... Uh, had zij daar rechten gestudeerd. Maar in Roemenië kun je daar wel iets mee met rechtenstudie. Maar ze was met mij naar Nederland toegekomen. Daar kon je niks mee. Dus we konden geen brood verdienen... En ik, net in de economische recessie... nou, ze zat ook niet op mij te wachten tegen de zestig hè, in, de, in deze periode. Dus dat was niet makkelijk. En mijn vrouw mocht vanwege het regime toen van uh, mevrouw Verdonk... die mocht niet eens in Nederland blijven. Die liep nog de kans om uh, uitgewezen te worden. Toen hebben we gezegd van nou, wat, wat nu? Nou, gelukkig kwam Roemenië toen bij de EU. Dus zij mocht gewoon als Europeaan, net als wij gaan studeren. Nou, de Magnolia's nemen nog steeds een uh, grote plaats in je hart. Absoluut. En uh, Roemenië is natuurlijk een prachtig land dat ik al kende sinds 1974. <kijf> maar ik heb mijn uh, vrouw leren kennen die, uh, en in Nederland zei, ze van, zei ik tegen haar van, nou, wat kunnen we nou het beste doen? Toen, uh, nou wat wil je nou eigenlijk graag? Nou zei ze, ik wilde altijd graag uh, iets in de wiskunde doen. Daar is ze goed in. En die heeft een studie wiskunde voor leraar wiskunde in, uh, van vier jaar. Heeft ze in twee jaar gedaan. Ja, knap. En sinds die ja. tijd staat ze voor de klas. Sprak nota bene in 2005 geen woord Nederlands. Hè. Net als de kinderen. Ja. Nou, uh, Jeanette is net uh, afgestudeerd aan het VWO. Die gaat nu studeren internationale uh, relaties. Uh, die is toegelaten op de universiteit met een uh, numerus fixus. Is wow. toch toegelaten. Ja. En uh, mijn vrouw is nu voor haar masters. Nog één jaar. Geweldig. En heeft een vaste aanstelling als docent de wiskunde. Dus daar ben ik erg trots op. Dat mag. Wij zijn trots op de Tour. We gaan terug naar de Tour. De eerste valpartij. De eerste valpartij uit de geschiedenis van de Ronde van Frankrijk... dateert van 1903... toen na 25 kilometer een hele grote groep renners tegen de grond ging. Vijftien coureurs tuimelden over elkaar heen. Onder hen Gara, Potier, Georget en Fischer... Geen van de vallers had uh, ernstige wonden, gelukkig maar. En de Valhelm die is in, uh, in de ronde van 1990 een rol gaan spelen. In Nederland en België was het al zo, net zoals in 1989 in Italië. Dat was de verplichte uitrusting van de renners. Maar de Zwitserse voorzitter van de jury, Claude Jacquat, heeft hierop bij de UCI aangedongen. Hij wil dat de renners voortaan in iedere wedstrijd een valhelm dragen. Nou zit naast mij Klaas Koper... 85-jarige geworden fiets gekregen, maar jij rijdt nog zonder valhelm. Ja, inderdaad. Maar ik rijd ook niet zo hard meer, hoor. Nou, maar zo'n fiets wel, natuurlijk. Hè? Nee, hoor. Nee. Ik zit aan de maximum van 25. Dat vind ik eigenlijk mooi zat. Toen en dan heb je geen valhelm. Nee, dan. dat is waar. Toen Dumoulin viel, was dat wel heel jammer. Hè? Geen ja, gele trui en hij was eruit. zo'n jongen met zoveel talent. Doodzonde. Erg, heel, erg jammer. Dat vind ik, het. Dat vind ik heel erg. En toen oh. pakte Vroom oh weer, de gele trui. Dus dat, er waren vier dagen, ja. vier verschillende gele truien. Ja. Want die dag daarna over de kasseien. Nou, dat was maar een, een wedstrijd zeg. Wat waren die mannen allemaal nerveus. Nou. Maar alle toppers zaten voorin, hè? continu. Ja. Ze waren er ook goed op voorbereid allemaal. Hè? Ja. Vroom heeft ook erg veel getraind op de keien. Uh, ik heb nog wel eens contact met Wout Poels. En die vertelt dan stiekem wat ze aan het trainen zijn geweest. en zo Want die zat het samen met Vroom. Ja. Ook zijn maatje. En nu zijn rechterhand. hè Zijn ja. echte gregario. Dus we gaan nog zien wat daar gebeurt. En er is natuurlijk alleen maar te loven voor uh, Wout Poels... wat hij allemaal doet. En we mogen er trots op zijn. Dat zijn we toch ook, hè? Ja. Ja, ja. En die, die Nibali is natuurlijk ook een hele slimme... want die had die Westra vooruit gestuurd. Tuurlijk. Die dat fantastisch deed. En Ja, hoewel de kenners uh, daarover zeiden... wat een onzin om nu Westra daar vooruit te sturen. Maar vergeet even één ding niet... Westra die kon bidonnetjes aanpakken. Ja. En die kon eventueel zijn fiets afgeven aan Nibali. Ah, want ja. voordat je een fiets of een wiel hebt. dan, is, dan zijn al die ja. auto's voorbij. Dan ben je tien dat minuten je. verder. Maar dat, dat, toen... dat heb je gezien aan Luisteroom. Een van precies. de sterkste rijders ja. die dag. Ja, dat was gewoon afschuwelijk. <coughs> hè, dat hij Erg jammer. Ja. Erg jammerheid. Hij was er heel erg op gefocust. En uh, ik gun die jongen ook van uh, ganse harte zijn succes. Hij dus heeft er hard voor gewerkt. Ja. En, uh, maar ik ben, aan de andere kant ben ik uh, toch weer blij... dat, dat een, een ploeg als Astana, waar, iemand, waar mensen nogal gauw een stempel op zetten... maar vergeet even niet, en, uh, een van de initiatiefnemers... van de wielerploeg van Astana, hij is mijn goede vriend Rini Wachmans... die stad Astana in Kazachstan... die heeft inmiddels ruim 200 miljoen euro in het wielrennen gestopt. Hè? Laten we dat even niet vergeten... Ja. En uh, laten we gewoon uh, loven en onze pet afnemen. dat er een uh, internationale ploeg staat. met Absoluut. internationale toppers. Ja. En uh, laten we daar erg blij mee zijn. en wat er verder de excessen zijn. En, en, uh, uh, uh, ik, ik stoor me er altijd aan dat mensen. Uh, hebben heel snel hun oordeel klaar. Ze zeggen fietsen. Oh, dan zeggen ze doping. Ik zeg ja, maar Maurice Carré. Uh, was je daar zo zeker van? die hadden Laudanum vroeger. Ik heb nog rapporten over de, de adviezen van de NWU uit 1949, origineel... dat het eindelijk tijd wordt dat ze iets tegen het dopingprobleem gaan doen. Hou dat toch op, zeg, alsjeblieft. Maar ja, Als de je... ploeg van Astana heeft die, uh, die oh. beoordeling wel over zich afgeroepen... natuurlijk in het verleden. Ja, maar dat was met PDM precies hetzelfde. <lacht> Jawel. En ook, en ook met TVM. en uh, ze, ze, Er wordt het... het, het, het, het dogma een beetje opgekleefd van het is een soort boevenploeg. Nou, vertel mij nou, ik zit in mijn leven lang in het <lacht> milieu. Het bestaat, het bestaat... Wat is het tegendeel van boef? Een Engeltje? Engeltjesploegen? Engeltjeswielenploegen? Nee, die bestaan, Heb je niet wel eens die... gezien? Ben je gek? Nou, nee, maar die andere twee ploegen die je noemt, die bestaan niet meer. En daarom blijft Astana natuurlijk nog altijd wel die druk houden. Hè? Dat, dat begrijp ik ook wel. Ja. Alleen, het, het is enigszins overdreven, moet ik zeggen. En het, het wordt een keertje tijd dat er... Uh, dat er regels komen waarbij een renner zich op een normale manier mag laten verzorgen. Ja. En dat er allerlei restricties zijn van dat of dat of dat mag niet. Eh, misschien dat iemand wel in één nacht op kan knappen met een, een glucoseinfuus, Nou, maar een infuus mag niet. Dat is het eerste wat een patiënt krijgt als je een beetje ziek bent in ja. het ziekenhuis. Hè, is een glucoseinfuus om een beetje op te kikkeren. Ja. En dat mag een renner niet. Nou, sorry. Nee, klopt. Wat jou Hermans vertelde bij in de Ronde van Frankrijk in 1984... voor de microfoon dat het halve peloton doping gebruikte. Dat je de Tour niet kan rijden op een boterham met, uh, met suiker... En, en met pindakaas. Dat kan gewoon niet. Dus waarom geven ze het niet vrij? Doe het onder medische controle... en laat die mensen zich verzorgen. Dat maakt het nou uit. Ja, ik, ik maak nog wel eens de gein van... Uh, je moet de Rolling Stones een keertje gaan controleren. Ja, precies. Hè? <laughs> maar dat, oké, okay, dat heeft er niks mee te maken. Men heeft zo gauw de uitspraak van... ja, het is niet eerlijk... Nou, het is ook niet eerlijk dat mensen speciale trainingsmethoden... snellere banden, snellere pakken of... Ja, motortjes in de truk. Iedereen zal altijd proberen om oneerlijk te zijn. Hè. Dat was in de Tour de France al in 1905 en in 1907. Ging er eentje in de trein zitten. Ja. Hè, de trucendozen. Gerbe Kastels die ging in de auto zitten. Ja. En die zat ineens voor het peloton. Ja. En, die verstopte ze eigenlijk onderweg. Nou, er, waren, er waren ook mannen die gingen met de trein. Dus dat, ja. uh, wat ik... Eigenlijk nog even, want we hadden het over valpartijen, dit gedeelte van de uitzending. Laurens ten dan. Wat een kanjer. Wat een kanjer. Wat geweldig, een gigant. Geweldig, hè? Ja. ja, karakter hebben dat, hè, zo'n man. Hoe ja. kan het? Vraag ja. ik me af. Iedere toer valt hij, en ja. verschrikkelijk hard, en iedere toer gaat hij door. Ja. ja, hij is ook dik, dubbel en dwars een geld waard, neem ik aan, voor de sponsor als, als uitstraling van wilskracht en doorzettingsvermogen. Als hij alleen al dat. Demonstreert en Wauw, hij hoeft er niet heen. eens met te trappen. He, en dat, dat doet hij toch maar. Ieder jaar weer. En ja. dat, uh, nou ja, dat, wie misgunt hem dat? Niemand. Niemand. Ik word er blij van. Ja. Weet je waar ik ook blij van word? Van helemaal van Veen, Anne. Anne, ja. Ah.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 De klok gaat snel, dat merk je later wel. Anne, van de pot naar de wc gaat 1, 2, hupkekeer. Anne, je hebt net je bromtol uitgepakt of bent alweer een jaar oude. Voor ik goeiemorgen zeg, ben jij op je brommerweg.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 De meisjes uit Nederland. Anne, gezongen door Herman van Veen. Wat een groot artiest is dat. We gaan het hebben over de ploegentijdrit, want de negende etappe, en dat is de etappe van Van naar Plumelek, is de ploegentijdrit. En daar gaan natuurlijk allerlei dingen in gebeuren. Maar nadat organisator Henri de in de jaren 35, 36 en 37 al tijdritten per ploeg liet verrijden om de activiteit van de renners in de vlakke etappes te verhogen, tijdritten trouwens waarbij de snelste man van de snelste ploeg individueel etappenwinnaar werd, volgde in 1954 met de landenploegen de eerste ploegentijdrit. In dat jaar trouwens gewonnen door de ploeg van Zwitserland. In 1955 verraste de Nederlandse ploeg vriend en vijand... door de zegen op de eisen. Die ploegentijdrit speelt een gigantische rol, zeker dit jaar. Want de Australische ploeg bijvoorbeeld... is als een sterke mannen kwijt. Die gaat niet winnen. Terwijl dat eigenlijk de gedachtewinnaar was voor die ploegentijd. zijn ook wereldkampioen, dacht ik. Ja, juist. ja. Dat is een wereldkampioen ja, ja. Het ploegentijd. Ja. En het, het is natuurlijk een speciaal onderdeel van de, van de wielersport. Hè, het we weten de, de rallytijd waarbij het ja, een superteam was. Maar vergeet ook eventjes niet dat Mollema... Die we toch echt wel bij de eerste tien mogen verwachten, zo langzamerhand. Die ja. is zijn motor kwijt, Cancelara. Ja, ja dat scheelt ook. Nou. Trouwens, je zei net: Rally, die werden vanaf 1976 tien keer winnaar. Hè? Ja. Ja, ah. we, dat was ongelooflijk. Ja, dan een formule, dat was uh, meestal. Die hebben de trend gezet, zeg maar. Ja. Laten we teruggaan naar die, naar die ploegentijdrit. Want. Ik denk dat daar voor een groot gedeelte, voordat we de bergen ingaan... het klassement gemaakt wordt. Ja, dat verwacht ik ook trouwens. En wie denk jij, Bas? Ja, nou, Olga Green is eigenlijk... Uh, zijn motor kwijt is, blijft het een open koers natuurlijk. Hè? Maar Quickstep geef ik ook een goede kans. Die zijn ook sterk. Hè? Die zijn ook sterk, vind ik tenminste wel. Absoluut. Ja, en, uh, ja Quickstep... Uh domineert inmiddels op allerlei gebieden. En uh, ik ja. zie ook uh, kleine vormen van uh, samenwerking. Zoals dat nou eenmaal altijd in de wielersport heeft bestaan. En uh, ja, je moet elkaar uh, soms wel iets gunnen in de etappes. Maar in deze ploegentijd het is het wel om het echie, hè? Want die man met die klok, uh, ja. die uh, vergeeft niemand, hoor. Die drukt die klok gewoon in. Ja, precies. En laten we naar de vier kandidaten kijken, hè? Quintana. gaat die klappen krijgen? Nou, Movistar heeft een sterke ploegendijdrit, uh, ploeg hoor. Met wel verder erbij nog een paar sterke mannen. Maar kan die, kan die bijblijven? Ja. Ja, ja Quintana kan bijblijven. Ja. Want hij rijdt heel sterk, hè? Het valt ja. op. Ook in de, in de kasseien etap Ja, en hij heeft natuurlijk een enorme abri altijd, hè? Zoals dat heet in de steerij. Ja. He, dus je hebt altijd weer mee, de kleine mannetje. Ja. hij He, zit dus altijd hij in zit... de geluwte. Ja, <laughs> hij zit altijd in de geluwte. Hij zit altijd in de geluwte, en, en, de geluwte die gozer. Uh, die heeft goede kans dat hij in ieder geval bij kan blijven. Nou, de Astana-mannen zijn eigenlijk nog uh, compleet. En uh, Boom wordt steeds beter. Hè. Ja, uh, zeker. En uh, Westra zit er natuurlijk ook bij, ja. uh, die het tempo kan maken en nog een paar sterke Kazakken. Mm -hmm. Dus Nibali die zit wel goed en die kan zelf ook een uh, die kan aardige vijfrit rijden. Ja. Dus die kan daar best eens de, de trend gaan zetten. Nou, en, uh, en Vroen, ja, die zijn er natuurlijk uitstekend op voorbereid. Ja. Ja. Gaat Valverde nog een rol spelen? Zou me niets verbazen. Nou, is me heel niets... sterk. Ja, dat is ontzettend een ontzettend sterke renner. Geweldig. Hoewel ik hem gisteren verwacht had, maar hij was er niet, hè? Nee. Maar ja, je, je weet zelf. Het kan, uh, het kan aan één kleine versturing even verkeerd remmen liggen. Je zit erachter. Ja. En je, je, je, je moet maar zien om in zo'n finale bij de eerste te geraken. Je, we kunnen het, zitten er bijna bovenop tegenwoordig. Hoe ja. mooi. En dan krijg je nog dat die andere hoek vanuit een camera bovenaf. En er is nu zelfs een trend dat de jonge lui allemaal met... Um, met smartphones, dus ze hadden afgesproken ook in Utrecht... om tijdens de, tijdens de tijdrit die nee, daar de. was, om allemaal zelf te filmen. En dan was er een app waar, dat, waar je dat instopte. En dan was Shit, er een is. of andere regisseur die daar dan één film van maakte... die eigenlijk de mensen zelf maken. Dat is de toekomst, hè? Ja. Deel ja. het schone, deel deze mooie sport met elkaar. En we hebben de technologie in huis... Ik heb nog met Willem van Drunen een afspraak gehad in de tijd. In, uh, die was voorzitter van Olympiastour. Ik zei, joh, je moet dat evenement bij de mensen brengen. De mensen komen niet meer kijken. Olympiastour. Ja, ja. He? Breng het dan bij de mensen. We hebben internet. Zorg dat het gefilmd wordt. Ja, dat is hartstikke duur. Ik zeg: man, ik film mijn zoontje die aan het voetballen is. Kost niks. Een paar uurtjes editen. Een beetje rommelen met een cameraatje van 200 euro. Iedereen kan het. En inmiddels krijg ik mensen zover vooral op waf om de wielerwedstrijden <laughs> te filmen, <coughs> men filmt de wedstrijden van de jeugd, van de meiden, van de vrouwen. Uh, ik zie filmpjes nu van Tony Eyck, zijn kleinzoon ja, Tyler Eijk, leuk. Leuk, de zoon van Patrick Eijk is zeven jaar, die wint al dertig koersen. is kampioen van Nederland geworden, zeven jaar bij de jeugd en zijn papa Tyler hè, Tyler, Tyler van ja, ja, ja. Tyler Hamilton was een ploegmaat van ja. de Patrick. <coughs> Die jongen heeft, de jochie heeft talent. En zijn papa filmt alles. Wat denk je, nu is dat ook. Okay, het is gefilmd. Maar mijn zoontje zit nu af en toe naar zijn eigen filmpjes van voetballen te kijken. Van een jaar of zeven, acht geleden. En zit daarvan te genieten. Ja. En zo: goh, was ik klein leuk, en dat he, kon ik leuk, nog niet he. en dat kon ik nog niet. Maar we hebben die technologie in huis. Ja. Laten we het doen. En vooral de sponsors, de promotors van de evenementen... moeten zorgen dat het evenement... bij de mensen thuis komt. Daar trek je ook sponsors mee aan. En daar kom ik weer op Willem van Drunen. De bekende man van de Echo-schoenen in de tijd. En de, de wielerploeg met Van Haarlen. Ik zei, Willem, hij is voorzitter van Olympiastoor... was hij toen. Zodat ik het filmt. Nou, nee, dat red ik allemaal. Toen heb ik hem nog gesproken. En een jaar daarna blijkt hij overleden te zijn. Die hebben we ja. ook nog weer in eer gebracht. Ja. Maar inmiddels is het zover... dat de nieuwe organisatie van Olympiastoor dat heeft ingezien en nu ook de promotie van het evenement... naar de mensen brengen. Iedereen heeft internet. Je kunt in je eigen smartphone alle evenementen gewoon zien... en ervan genieten wanneer het jou uitkomt. Weldig. Is dat niet fantastisch? He? Dus laten we het ook zoveel mogelijk vastleggen. Ja. En dan kun je ook zeggen van meneer de sponsor zou zo een vriendelijk willen zijn... om ons een beetje te helpen bij de organisatie hiervan... Want dit doen wij. Je kunt het zien. Ja, er zijn twee jonge gasten nu die organiseren... met z'n tweeën amateurwielrenners. Die organiseren de Ronde van Noordhoorn. Ze zijn 20, 21 jaar. Maar hoe doen ze dat? Op een moderne wijze. Het verandert. Ja. Laten we in godsnaam, zoals wij hier bij elkaar zitten... begrijpen en proberen zo ver mogelijk mee te doen. Ik roep dat al heel veel jaren. He? Laat anderen meegenieten. Deel. En... We hebben alle media op dit moment om alles te delen, dus laten we dat doen. En wat jij waarschijnlijk niet weet, André Jansen... en jij ook, Klaas Koper, gasten in de Watertoren Sport vanmorgen... dat jullie nu ook op televisie zijn. Oh jee! Oh. Even aan Maurice vragen hoe dat precies zit. Nou ja, We hebben uh, in Zandvoort en uh, de regio... Uh, op kanaal Ziggo uh, 40, in mijn hoofd... Uh, ja, de Kabelkranten, daar is de live radio onder... Maar dan niet alleen. Op www.zfm-live.nl kan je livestream luisteren. Maar ook de webcams bekijken. En dan kan je, jullie gewoon keurig zitten. En dan zie je dat je haar goed zit vandaag. <lacht> nou, dat zal niet veel zijn dat je goed zit. <lacht> ja, ja. Het kan is dus Waarom zouden we het niet doen? Jij, André, bent de grootste promotor, denk ik, op dit moment... van de wielersport in Nederland. Waar moeten de mensen kijken? Waf? Het, het is, ik, ik moest een naampje bedenken. Het is eigenlijk als een grap ontstaan. Um, een, een bekende van mij uit uh, Wielersport... die uh, stuurt mij een berichtje, morgens vroeg... Uh, van, ik was gisteravond, had ik een wijntje op... en ik heb iets geks gedaan. Ik, ben, ik heb een groep gestart op Facebook... en dat noem ik wielrennen. Oh jee, maar wat nu? Wat moet ik nou doen? Ik zei, nou, kan je wel helpen? Nee, nee, ik wil dat helemaal niet... En, uh, nou, ik en inmiddels hadden zich al 30, 40 mensen aangemeld die dat wel leuk vonden. En die hadden er een paar dingetje, dingetjes opgezet. Nou, ik de volgende dag eens even kijken hoe je dat gaat beheren. dat was 2012. En uh, hoe je dat doet en uitzoeken en doen. Nou goed, ik denk een noem, een naam verzinnen. Ik denk, nou, het is wielrennen al was al bedacht. Ik denk, wielrennen, het gaat mij om de, anek de anekdotes. Laten we al die verhalen vasthouden uh, en ja. delen. Nou. Foto's, wielrennen, anekdotes, foto's. Waf dus. Dus Waf werd de naam. En Waf, nou je hebt het hele land... wordt er reclame voor Waf gemaakt... met zo'n uh, gele M die je overal bij je ziet steken. Alleen ze hebben hem verkeerd om. Ja. He? <lacht> dus het symbool... He, ik heb de marketing gedaan... En, en, en de public relations voor Holland Casino's. Daar heb ik eigenlijk mee ervoor gezorgd... dat Holland Casino's een geaccepteerd iets werd het gokken in een casino, een casino bezoeken... En daar heb ik heel veel energie en tijd aan besteed... en heel veel plezier aan beleefd. Maar nu, dit doet zich voor. Drie vingers in de lucht te steken... en de mensen groeten elkaar al op het fietspad, komen elkaar tegen... en groeten elkaar met drie vingers omhoog. <laughs> ja, Waf, de weef van Waf. Zelfs kledinggemaakte Marijn Wachmans, de zoon van Rini... Die is de baas van Rogelli, een hele grote ja, ja, ja, kledingproducent ja, ja, ja, uh, uh, voor de sportkleding. En die heeft gezegd, weet je wat, we gaan wafkleding maken. Andereen maken ze een ontwerp. Dus ik heb een prachtig ontwerp gemaakt. Want mijn broer kon dat wel voor PDM natuurlijk. Ja, ja. Maar ik kan dat natuurlijk ja. voor waf. Ja, ja. Ja. Ja. Dus dat is er gekomen. En mensen die uh, met zo'n wafpak aanfietsen... op de achterkant staat nog een pijltje van anderhalve meter... Alsjeblieft. En dan een autootje ernaast. Zodat de mensen ook wat veiligheid daar extra door hebben. Zodat op, op, op hun billen. En uh, ja, steeds meer mensen komen elkaar tegen in waf -kleding. Waaronder de bekende artiest Pieter Bakker. Ja. In wafkleding natuurlijk. En die groeten elkaar met drie vingers omhoog. Leuk. Nee, maar onder het loepje op Facebook. WAF. En je bent erop, hè? Uh, nou, wielrennen. Doe liever wielrennen. wielrennen. Dan kom je er automatisch op Facebook. Dan kom je op WAF. Dat is de, de afkorting daarvan. Wielrennen Anekdotes Foto's, daar staat het dan op Facebook onder. Groepen. De naam Wachmans is gevallen, we gaan even terug. Maakte Wim van Est vooral een naam als wielrenner... door zijn deelname aan de Ronde van Frankrijk... met Wout Wachmans was het al niet anders. Evenals van Est stond hij bekend om zijn vlammende optreden. Wachtmans heeft negen keer aan de Ronde van Frankrijk deelgenomen... waarvan hij vijfmaal Parijs niet haalde. Ja. Hij debuteerde in de Tour van 1950... De hoogste plaats die hij in het eindklassement van de Tour bereikte... was de vijfde, en dat was in 1953. En daarmee was hij de eerste Nederlander die zo hoog eindigde. In 1954 droeg Bachmans zelfs zeven dagen de gele trui... die hij veroverde in de eerste etappe Amsterdam, Braschaat, Antwerpen. En toch zou hij die ronde niet afmaken. Het geel leek hem vleugels te geven... maar de Nederlander vergde in de eerste etappes toch te veel van zichzelf. En in de bergen kon hij daarom niet meer goed mee. In de twaalfde etappe van Pau naar Luchon... waarin de kools van de Tourmalet Aspijn-Pierre Sourde moesten worden genomen... hield Wachmans er bijna al mee op. Maar door toedoen van zijn ploegmaat Hein van Bremen hield hij de strijd vol. Even leek het of Wachmans over zijn inzinking heen was. Maar enkele dagen voor Parijs gaf hij er toch de brui aan. Dat was jammer. Dat was heel erg jammer. We hebben dat natuurlijk... Ik heb dat bewust niet meegemaakt. Misschien Klaas wel... Aan de radio met Jan Kotaar. Oh, als uit alsjeblieft. Prachtig, ja. hè? Ja. Prachtig. Dan was je echt aan de, aan de radio gekluisterd, hè? Ja, ja. Ik werkte toen de tijd op een fabriek. En uh, de, de tour was altijd in de zomervakantie. Dan stond de fabriek was natuurlijk stond stil. Alleen technisch personeel was dan altijd met onderhoud bezig. Nou, waar je, waar, waar je was in die fabriek, daar was je. Maar het geluid stond op de, op de tour, hè? Ja, dat was dus, onvergetelijk. Geweldig, geweldig. En, uh, ja, nog steeds blijft... Uh, ik heb zelfs beelden teruggevonden bij Beeld en Geluid... daar heb ik filmpjes van gemaakt. Die staan ook op WAF. Ook met interviews van Wout Wagmans en Piet Liebrechts. Oh, leuk. Zijn dochter hoorde voor het eerst een stem weer terug. Ja. ja. Uh, Lieske Liebrechts. En uh, uh, Jan Cotaar, ik woonde in Den Haag... en op een gegeven moment ben ik daar... ik had een nieuwe camera, een Sony videocamera. Ik heb altijd mijn camera's lopen klooien... En ik liep daar een beetje te, te, te experimenteren met die camera. Kom ik Jan Kortaar tegen? En ik was met, met een van mijn broers, Jan. En uh, die Jan Kortaar, die liep daar gewoon te wandelen. Die was al ruim gepensioneerd. En uh, nou, die vertelde dus een verhaal van ik woonde aan de Sportlaan. En er was, kort daarna is hij overleden. Maar dat interview heb ik in Betamax nog gefilmd. Ik ga het toch nog een keer terugzoeken. Ja, mooi. Zij zei ja. André Janssen tegen Klaas Koper... de gasten van vandaag in de Watertorensport... waarin ook de muziek gedraaid wordt van André Jansen. Volgende is Luciano Pavarotti. Ik oh. zal niet de is aanleiding de geven. Het is ook de laatste. En het is de laatste, ja. Torno a Sorrento. Torno a Sorrento. Wat een zanger, hè? Mooi, hè? De muziek. Ik zal niet de aanleiding van deze plaat geven, maar we hebben hem gedraaid op verzoek van André Jansen, die vanuit Veendam vanmorgen vroeg naar de studio hier kwam om over wielrennen te praten. En dat wielrennen praten ging voornamelijk over de Ronde van Frankrijk. We deden dat ook met Klaas Koper, 85 jaar geworden vorige week, en de gast uit Zandvoort, de promotor uit Zandvoort van die mooie wielersport. Hij zal er volgende week wel bij zijn. André Jansen gaan we volgende week bellen. En dan hebben we hier Rob Schuiten als gast Heerlijke programma's natuurlijk over een fantastische ronde van Frankrijk. En beide mannen heel hartelijk dank. En natuurlijk ook dank aan Maurice Mulder... die vandaag onze technicus Ruud Jansen verving, omdat hij gisteren getrouwd is. Heel hartelijk dank voor het luisteren. Tot volgende week.